12 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag, het leger veegt het ijs op de route bij Woutsend. Gasverbruik in Nederland tegen recordhoogte... en de hele Airbus A380-vloot wordt gecontroleerd op haar scheurtjes... Het blijft droog vandaag, er komt steeds meer zon. Het is ongeveer min 2, maar door de stevige noordoostenwind voelt het een stuk kouder aan. Vanavond en vannacht vrij helder, uh, matige vorst. Morgen bewolking, soms wat lichte sneeuw, in het westen lichte dooi. Vrijdag en zaterdag koud met flinke zonnige periode. Overdag min 2, s'nachts plaatselijk min 10. En zondag gaat het dooien. En dat kan grote gevolgen hebben, je weet maar nooit. Militairen zijn op dit moment druk bezig om in Woudsend het ijs sneeuwvrij te maken. Het Elfstede ijs. Het gaat om een alternatief uh, stuk route in die Elfstedentocht. Omdat bij balk waarschijnlijk het ijs niet goed genoeg zal zijn. De vorst van vannacht is er erg tegengevallen. En iedereen, dus ook de militairen, spant zich nu tot het uiterste in... om die Elfstedentocht toch door te laten gaan. Mooi, nou dan moet je het maar even een aan ja, is Het ja, Rionhoofd in Wouds en geeft de laatste instructies. De baan moet iets verlegd worden. Nou, dan ben je vanuit die soldaten je bij de Dan is het wachten op de militairen die hier gaan meehelpen. En de eerste komen daar al aan. Zo, heren, klaar ervoor? Ik wel. Ja, een warme jas aan. Ik uh, heb een goed op voorbereid. Dit doen jullie vrijwillig. Ik heb uh, opdracht gekregen om uh, hier... Uh... Oh, de opdracht toch? Ja. Hey, maar, maar heb je wel zin in? Lekker. Ja, tuurlijk. Ik denk, ze moeten eerst maar wat doen. En dan... Uh, ja dan precies zie ik, dan ja. uh, hey, Fijn dat, dat, dat we kunnen ding. helpen. Ja. En dan worden de eerste instructies gegeven. Mooi, dus dan uh, wou ik de eerste ja. 25 mensen... Ik zal de bussen even opvangen. Die zijn nog onderweg, oh, ze zijn we zijn onderweg. een stukje vooruitgekomen. Ik zo. ga ze even bellen hoe ver ze zijn. En dan het ijs op. Zo, we gewoon dus... Denk een baan maken van een meter of zes breed. Ook niet zo, hè? Dus dan stel ik voor dat de voorste mensen een kleine baan naar voren schuiven... en dat jullie ongeveer zes meter, dat mag ook zeven en acht zijn. Maar zie hier, hij is, hij is hier wel vijftien meter breed. En doen ze het een beetje goed? Ja. ja. ja. Te fanatiek zelfs, geloof ik nee, Ja, het was te fanatiek. En hier maken er een baan van, nou moet je zien, die is wel twaalf meter breed. En dit, dit is natuurlijk prachtig. Hier nog even een stukje bij... En dan gaat het ook veel sneller. He, want je met net nou, hij bijna 100 meter klaar. Dus dat, dat moet lukken. Wie gaat de generaal van der Lauw. Waarom doet u hier aan mee met uw manschappen? Nou, wij zijn landmacht 1 het gelegen in Havelten. Hier vlak in de buurt, hè, de kop van Overijssel. En we zien dat ze, dat ze hier in Friesland graag de tocht willen organiseren. En als wij een bijdrage daaraan kunnen leveren dat die doorgaat, dan, dan doen we dat graag. Dat is wel een leuk uitje. Het is natuurlijk een leuk uitje, maar waar het om gaat is natuurlijk niet om ons. Het gaat erom dat we een bijdrage kunnen leveren en doorgaan we die tocht. En nou, als wij dat kunnen doen, dan doen we dat met, met het grootste plezier. Militairen daar bij Wout Zend. En ook interessante dikte van het ijs. Voor het eerst is op het traject van de Elfstedentocht... een dikte van 15 centimeter bereikt in het rayon Bartleheim. En die ijsdikte van 15 centimeter is nodig om de tocht te kunnen rijden. En er zijn ook nog een paar plekken met maar 9 centimeter trouwens in Bartleheim. Maar goed, de 15 is bereikt. NK Marathon in Emmen. We gaan naar Sebastian Timmerman. Uh, want het zit er bijna op, hè, Sebas? De laatste ronde is een minuutje geleden, anderhalve minuut geleden ingegaan op de Rietplas in Emmen. Waar het ijs dik genoeg is, zo'n 15 centimeter. Prachtig om zo over die plas heen te kijken. En dan zie ik helemaal in de verte zie ik één stipje, één koploopster namelijk. Yvonne Spicht is uh, haar naam. Komt uit Wervershoofd en rijdt voor de ploeg met de prachtige naam Beter Open Haardhout. Is dat geen mooie naam voor een ploeg? Ze had eerst een medekoploopster bij haar, Rikst Meijer. Maar uh, net voordat ze uh, de laatste ronde ingingen, ging Rijks Meijer onderuit. Het zag er heel apart uit. Het leek wel alsof ze in één keer besloot om erbij te gaan zitten. Ze verloor haar balans en lag in één keer op haar achterste. En Rijks Meijer had bij de passage van de start-finishlijn 16 seconden achterstand op Yvonne Spicht. De volgende achtervolster, Margot van der Merwe, reed op 34 seconden. En het pelotonnetje, wat daarvan over is, dik tien vrouwen nog ongeveer... reed al op 48 seconden in dat pelotonnetje, Voske tama van der Wal de titelverdedigster, maar ik denk dat die achterstand te groot is. Eén koploopster dus. Yvonne Spicht en Riksmeijer op 15 seconden. Het auto-ongeluk afgelopen zondag op de A35 bij Almelo... heeft aan nog eens twee mensen het leven gekost. Een 21-jarige vrouw uit Zoetermeer en haar moeder van 48... zijn vannacht overleden aan hun verwondingen. En daarmee komt de dodental van de aanrijding op zes. Twee auto's botsten zondag op elkaar en kwamen in het water terecht. Gisteren is er heel veel gas verbruikt. Het is koud, maar nog niet zoveel als op 2 januari 1997. Wel is het record voor deze eeuw gesneuveld. Bij de gasopslag bij Veendam volgt de verslaggever Roel Pauw... de meting van uh, ja, het verbruik samen met Michiel Bal van de GasUnie. Als de kacheltjes aangaan, als de bedrijven opstarten... als Nederland in beweging komt... dan is er in één keer is er ontzettend extra behoefte aan, uh, aan aardgas. En die kunnen wij leveren. De waait hierin... Uh... Frisse wind over de vlakte, toch is het niet heel erg koud vandaag. Min 3 zag ik op de thermometer in mijn auto. Dan denk je van, gaan we het record halen? Maar eigenlijk is dat een verkeerde vraag, want als het record verbroken is... dat record uit 1997, dan is het al gebeurd. Dan is het al gebeurd, want een gasdag loopt van 6 uur s ochtends tot 6 uur. S ochtends. Dus we zouden eigenlijk 24 uur terug moeten gaan in de tijd. En als ik toen opstond en naar buiten keek, toen was het wel wat kouder dan nu het geval is. Eigenlijk is het helemaal niet goed als we dit soort records sneuvelen, toch? Mensen moeten juist minder gas verstoken. Nou, daar ben ik niet met je eens. Uh, aardgas is toevallig de, de schoonste fossiele brandstof. Je ziet ook dat het steeds meer wordt vergroend. Hè? Dus dat wij gebruik maken van, van groen gas, is enorm in ontwikkeling. Dus wat dat betreft uh, gaat aardgas ook in de, in, de, in de duurzame energietoekomst... nog een hele belangrijke rol spelen. Zit ze, goedemorgen. Je spreekt met Michiel Bal. communicatie. Even naar binnen, want op het terrein mag niet getelefoneerd worden. Hebben wij cijfers? Wij hebben 545 miljoen kuub aardgas. Dat is een nieuw eeuwrecord. Eeuw yes. Het is een fractie lager dan het absolute record van 97. En het is het uh, derde all-time all record. Dus we hebben een podiumplaats. We hebben brons gehaald vandaag. Ja, en wordt het dan een klein feestje gevierd bij de gasunie? Nou, wij, gaan, uh, wij zijn uh, nuchtere mensen. Wij ja. gaan gewoon door met het uh, transporteren van, uh, van aardgas. En uh, wij, zijn, wij zijn blij dat, uh, dat wij uh, uh, opgewassen zijn tegen de Alstede kou. En dat hebben we de afgelopen periode hebben we dat laten, laten zien. Met de inzet van deze installatie hier op Zuidwending, Met de inzet van de vloeibaar aardgasinstallatie op de Maasvlakte En met de nieuwe compressation op Wijngaarden. Uh, zijn wij gewoon uh, bestand tegen, tegen dergelijke temperaturen. En dat is goed om te constateren. Michiel Bal van de Gasunie. Nog meer energie. Het windmolenpark bij Urk mag er definitief komen. De Raad van State heeft de bezwaren van gemeente, omwonenden en de stichting Urk-erfgoed verworpen. Tegenstanders vinden dat het beschermde dorpsgezicht van Urk wordt aangetast door al die windmolens. Maar de Raad van State heeft alle bezwaren ongegrond verklaard. Het windmolenpark moet uiteindelijk 400.000 huishoudens van stroom voorzien. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Alle toestellen van het type Airbus A380 moeten worden nagekeken. Dat heeft de EASA, de Europese Organisatie voor de Luchtvaartveiligheid, bekendgemaakt. Vorige maand had de organisatie al extra controles aangekondigd... nadat bij een aantal vliegtuigen haar scheurtjes waren vastgesteld in de vleugels. Ja, luchtvaarteconoom Hans Heerkes van de Universiteit Twente, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, we hoorden al eerder over problemen met uh, scheurtjes. Is dat probleem nu groter dan gedacht? Nou, dat uh, hoeft niet. Ik denk het eigenlijk zelf ook niet. Um, totdat men weet nu iets beter wat er, uh, wat er aan de hand is hè, door de toestellen te hebben geïnspecteerd die al veel vlieguren hebben gemaakt. Nu is het goed om de andere toestellen ook te inspecteren. Dat zou toch een keer hebben moeten gebeuren naarmate die toestellen veel meer vlieguren maken. Je kunt dan zien wat daarmee aan de hand is. Is er ook een verschil in, in, in defecten, hè? In, in, in problemen met de vliegtuigen... afhankelijk van het aantal vlieguren, dat kun je constateren. En je kunt meteen maatregelen nemen om, uh, om, om, om, om, ja, om verdere schade te voorkomen. Het kan zijn dat het ernstiger is dan mijn eerste dag... maar dat kan ik uit het bericht niet opmaken. Hoeveel van die toestellen zijn er eigenlijk? Uh, de vliegen zo'n 60 uh, uh, a 380s op dit moment. Ja, van die dubbeldekkers zijn dat, hè? Ja. En, en hoe komt het nou dat zoveel van die toestellen eigenlijk die scheurtjes hebben? Nou... Uh, vliegtuigen worden, uh, uh, de, de productie van vliegtuigen die is, uh, is heel nauwkeurig. Dat wordt via vaste protocollen gedaan. En uh, elk vliegtuig moet er in principe dus ook hetzelfde uitzien. En als dus een, bepaalde, uh, een bepaald probleem zich in één vliegtuig voordoet... is het eigenlijk heel logisch dat het zich uh, in alle andere vliegtuigen ook voordoet... want ze zijn allemaal gelijk... Natuurlijk de omstandigheden waaronder ze worden gebruikt willen nog wel eens een beetje verschillen. Maar de toestellen lijken zo op elkaar dat je er donder op kunt zeggen dat als het hier gebeurt dat dan het gevaar groot is dat het in een ander vliegtuig ook gebeurt. Is dit nou een grote slag voor, voor, voor Airbus? Hebben ze bijvoorbeeld een oplossing al paraat? woordvoerder van Airbus heeft gezegd dat ze uh, rond de zomer een, op, een oplossing zullen hebben. Uh, dit is natuurlijk een tegenvallen voor Airbus. Maar aan de andere kant met een nieuw vliegtuig uh, uh, heb, je, uh, regel, heb je eigenlijk altijd wel dit soort tegenslagen. Boeing heeft het ook gehad bij de testen van haar Dreamliner. Uh, en dit is volgens mij niet een probleem wat zeg maar zo ongrijpbaar is dat je er niet iets aan kunt doen. Het is, uh, uh, het is een vrij recht toerecht aan probleem waar ook heel goed een oplossing voor kan worden bedacht wel erg belangrijk is, bij, omdat het gaat om een verkeerde krachtenverdeling in de vleugels... bij de bevestiging tussen het geraamte en de huid. Een nieuwe oplossing moet je eerst testen om te kijken... of je dan niet op een andere manier weer tot een verkeerde krachtenverdeling kost, komt. Nou, dat kost tijd, maar het is uh, zeker een op te lossen probleem. Dank u wel voor de uitleg, luchtvaarteconoom Hans Herkens. Graag gedaan. Het Pakistanse leger en de NAVO hebben voor het eerst in maanden weer officieel met elkaar gesproken. Dat is gebeurd in Torkham, een stadje op de pakistaans afghaanse grens. En daar is onder meer gepraat over de beveiliging van die grens. Eind november schortte Pakistan de gesprekken met de NAVO op... nadat bij een Amerikaanse luchtaanval 24 Pakistanse militairen waren omgekomen. Het woede sloot Islamabad een luchtmachtbasis... en de doorvoerroute die de NAVO voor de oorlog in Afghanistan gebruikt. De Amerikanen hebben die hulp van Islamabad hard nodig... omdat Al-Qaeda-strijders vanuit Pakistan in Afghanistan geregeld aanslagen plegen... en ook kan Islamabad een rol spelen bij vredesgesprekken met de Taliban. Op een school in Rotterdam is een meisje van 13 aangehouden. omdat ze een hamer door de klas gooide. Een docenten raakte gewond aan haar hoofd, zegt de politie. Afgelopen maandag ontstond er in een klaslokaal wat onrust. Uh, tijdens een handvaardigheidsles. En uh, nou ja, dat liep eigenlijk uit op een woordenwisseling tussen verschillende leerlingen. En een van die leerlingen besloot op dat moment. Uh, met een hamer door het klaslokaal uh, te gooien. Wij denken niet dat het met opzet was, maar uh, deze hamer raakte wel een docenten. En dat meisje van 13 wordt nu verdacht van mishandeling. Ja, dan weer terug naar het NK Marathon schaatsen in Emmen. De race bij de vrouwen zit er bijna op. Sebastian Timmerman, hoe is de stand? Yvonne Spicht gaat Nederlands kampioenen worden, als ze tenminste blijft staan. Als ze niet in een scheur rijdt, als ze niet onderuit gaat, als haar ijzers goed blijven... gaat deze Yvonne Spicht richting de Nederlandse titel. 20 januari is ze 24 jaar geworden. Ze komt uit Noord-Holland, uit Wervershoofd. Het is geen uh, veelwinnares. Dit seizoen 1 overwinning, een gewestelijke, het gewestelijke kampioenschap van Noord-Holland-Utrecht. Haar laatste nationale zege, zeg maar, is van vorig jaar toen we ons in een wedstrijd op de, de kunstijsbaan, die buitenbaan van Flevo Nijs. Maar ze heeft sterke ploegenoten daarachter, Mariska Huisman, prima afstopwerk gedaan in het peloton. En ze is zelf ook heel sterk hoor, moet ik zeggen. Ze heeft de voorsprong op Riksmeijer uitgebreid. Toen we ze aan de overzijde langs zagen komen was dat bijna 40 seconden en ze is niet stilgevallen op het zware gedeelte hier van de Rietplas bij Emmen... bij het Park Sandoer, waar we te gast zijn. Waar die snijdende oostenwind vol tegen staat. De wind krijgt ze dadelijk op het laatste stukje nog één keertje tegen. Maar dan is de finish al in zicht. Want ze komt er al aan richting die laatste flauwe bocht naar rechts. De armen nog een keertje wijd uit. Langzamer zeker zie je de glimlach op het gezicht komen. Hier komt Yvonne Spicht aan, 24 jaar dus. Zij wordt de opvolgster van Voske Tamar van der Wal... ...als Nederlands kampioene op het natuurreis. De armen wijd uit het zwarte pak. Duidelijk zichtbaar voor iedereen. Yvonne Spricht is Nederlands kampioene geworden. En uh, zij viert meteen haar feestje. Veel ploeggenoten daar achter de lijn. Valt in de armen bij allerlei mensen daar, uh, uh, die daar haar op staan te wachten. Yvonne Spricht is Nederlands kampioen. Komt er al een achtervolgster aan. Daar in de vette zie ik inderdaad één dame aankomen. Is dat nog steeds Riks Meijer? Of is die bijgehaald door Janneke Ensing? Er wordt gesprint, volgens zo te zien door Meijer lijkt mij die richting de tweede plaats te gaan. Tussen het, of de, dicht tegen het publiek aan inderdaad, Meijer eindigt op de tweede plaats. En die zal nog wel even nadenken aan die valpartij, waardoor zij Spicht moest laten gaan. De sprint om de derde plaats wordt volgens mij gewonnen door Carla Zierman voor Mariska Huisman. De huisman wordt dan dus vierde, maar ook zij juicht, want haar ploeggenoten wint de Nederlandse kampioene Yvonne Spicht. Sebastiaan Timmerman in Emmen. Het is bijna kwart over twaalf. Dit zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Militairen zijn druk in de weer met bezems en scheppen... en van alles om het ijs op de Elfstedenroute sneeuwvrij te maken. Goed nieuws uit Bartlehem: Daar is de ijsdikte 15 centimeter. Een gasrecord in Nederland. Deze eeuw is er nog niet zoveel gas verbruikt. Mogelijk zit er al boven het record zelfs van 1997. En Airbus moet al zijn vliegtuigen van het type A380 controleren op haarscheurtjes. Orders van het Europese Agentschap voor de Luchtvaartveiligheid. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Bedankt. Dit is Radio 1. NCRV. -e. Lunch. Frank de Mosch. Welkom bij Lunch. Niet alleen meneer Van Dalen, maar ook Jeske van der Elzen wacht op antwoord. In het tv-programma gaat ze vanavond de confrontatie aan met twee tv recensenten Nu u het uitpakte, hoort u zo. In het mediaforum journalist bij de Volkskrant Jan Tromp en blogger bij de dagelijkse standaard Joost Niemuller. Onder andere over hoe kan het ook anders de tocht der tochten. De media hebben het bijna nergens anders meer over en daardoor weten we met z'n allen echt alles wat er te weten valt over de Alstede-tocht, Toch? Langs hoeveel steden komt die Elfstedentocht? Zo, dat weet ik zo niet uit mijn hoofd, hij komt langs heel veel steden <laughs> de werkweek van Henk Angenint. We horen we vandaag om tien, over, tien voor één. Hij coacht zo dadelijk zijn team tijdens het NK-marathon op natuurreis en hij houdt van duidelijke taal. Je, je luistert en je, en, je, en, je, en je trekt je conclusie en je zegt van hup, zo gaan we het doen. En dat, dat, ik ben daar wel heel street in en uh, ja, sommige mensen hebben er wel eens moeite mee. Maar over het algemeen uh, pakt het wel goed uit. Het heeft wel spannend geweest op onze burele. De quizkandidaat heeft zich ziek gemeld vanmorgen. Maar we hebben via Twitter een nieuwe sportieve deelnemer gevonden. Zijn naam is Rob Heerdink. En het zal straks aanschuiven aan deze tafel. Wilt u zelf meedoen aan de quiz? Mail dan uw naam en uw nummer naar nationale nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, vanavond is het helemaal onontkoombaar, het rumoer rond de mogelijke Elfstedentocht. De rayonhoofden komen om zeven uur bij elkaar. Op vrijwel alle zenders is dat te volgen. Hart van Nederland zit in Friesland. De wereld draait door, stuurt een verslaggever naar Friesland. En de volledige persconferentie is te volgen via het themakanaal Journaal 24. Vanaf half negen is op RTL 4 het programma De Elfstedenkoorts te zien... waarin onder andere Albert Verlinde en Rick Niemann praten over een eventuele Elfstedentocht. Vandaag de dag van WNL is sinds vanmorgen ook live vanuit Friesland te zien. Het is voor de tv-makers te hopen dat de tocht doorgaat, anders zijn ze uitgepraat. Prinses Carolien van Monaco is door het Europese Hof voor de Rechten van het Mens in het Ongelijk gesteld. Ze is boos over publicatie van foto's in Duitse tijdschriften waarop ze in badkleding is te zien... De rechter vindt echter de privacy van prominenten... in dit soort gevallen minder zwaar wegen dan het recht op publicatie. Zou dit ook gevolgen kunnen hebben voor de leden van het Koninklijke Huis... uit Nederland en de media, vragen wij ons af. Jeroen Snel, presentator van Blauw Bloed... en lid van de Vereniging Verslaggevers Koninklijk Huis. Goedemiddag, Jeroen. Goedemiddag, Frank. Wij kennen in Nederland de mediacode. Ja. Uh, daar is geen gerechtelijke uitspraak... maar het is een afspraak tussen de pers en het koninklijk Huis. Waarom is die afspraak er eigenlijk? Nou, eigenlijk om de kinderen te beschermen. Dat is uh, de grote zorg geweest van Willem-Alexander. En toen Caroline van Monaco in 2004 een keer in het gelijk werd gesteld door het Europese Hof. Uh, dacht de prins van, hé, hey, uh, daar ligt een basis voor een mediacode. Dus in 2005 uh, werd die ingevoerd. Het is nou niet iets wat wij massaal hebben ondertekend. Alleen de afspraak is, als je het gezin uh, met rust laat... Uh, dan, dan krijg je in ruil daarvoor twee keer per jaar in ieder geval een persmoment... Uh, waarop het gezin uh, getoond wordt. En, ja. uh, en daar mag je het mee doen. Ja, die, zoals je het nu formuleert, klinkt het wel uh, vriendelijk en vrijblijvend. Maar de keerzijde is dat als je iets doet wat de RVD niet leuk vindt... dan ben je niet meer welkom. Ja, dat klopt. Er zijn wel eens uh, roddelbladen om het zo maar even te zeggen die uh, uh, dus foto's publiceren. Bijvoorbeeld van een wintersportvakantie in Argentinië of als de prinsessen ergens buiten op straat lopen, ja dan worden ze niet voor de vo volgende fotosessie uitgenodigd. Alleen. Uh, Zo'n ramp is dat vaak niet voor zo'n blad, want die koopt gewoon een foto aan van een freelance fotograaf. Dus uh, de fotosessie haalt dat blad alsnog. Je zei net terecht dat de, die hele mediacode in Nederland gebaseerd is op een uitspraak van een Europese rechter in de eerdere instantie. Die uitspraak ja. is nu teruggedraaid. Ja. Wat betekent dat voor Nederland? Nou, het is opmerkelijk dat het Hof uh, eigenlijk uh, nu ineens uh, volledig een andere uitspraak doet. Uh, maar de Rijksvoorlichtingsdienst, zo uh, begrijp ik, is zich uh, nu aan het beraden van ja, hoe moeten wij hiermee omgaan. Want uh, dit zou wel eens een lastig staartje kunnen hebben. Uh, maar al te graag uh, zijn er media in Nederland die toch de privé-kietjes uh, willen publiceren. En die worden ook massaal aangeboden. Want iedereen heeft vandaag een telefoon met een uh, fotocamera erop. Uh, dus maar al te vaak uh, uh, worden de bladen in uh, verleiding. Gebracht. Want ja, ik zal toch benadrukken dat het vooral de bladen zijn die hier natuurlijk spinnen bij gaan garen. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt. Maar Jeroen, je kunt je ook afvragen hoe erg dat nou precies is. Willem-Alexander die kocht in Amerika een iPhone, daar kwam een foto van. Uh, en ja. de RVD zat als een bok op de havenkist om die foto van internet af te halen. Ja. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat als je lid bent van het Koninklijk Huis en echt in een glazen paleis leeft... dat je als je dan in New York bent, wat je noemt, dat je daar even uh, uh, gewoon... Vrij wil winkelen. Uh, en, en dat je gewoon zeker weet: oké, okay, er is een foto gemaakt, maar ik weet zeker dat die niet wordt gepubliceerd. En nogmaals, ja, die mediacode is natuurlijk ooit ingevoerd vanwege de, de kinderen, de, de drie prinsesjes die nog uh, jong zijn. En uh, je wilt toch ook niet dat in de bosjes op de route ja. van de Eikhorst naar de school Wassenaar, dat daar de paparazzi nu uh, gaan klaarliggen. Jij bent een warm voorstander van die code, begrijp je? Nou, een warm voorstander. Het is natuurlijk een grijs gebied. Uh, maar. Mijn argument is, als er nieuws is... als de prins een auto-ongeluk heeft... hij rijdt tegen een tram aan in Amsterdam, ik noem maar wat... Kijk, dan moet je het gewoon publiceren, want dan is er een nieuwswaarde. Maar als Maxima loopt te winkelen in Albert Heijn... en dat zegt ze echt te doen, hoe leuk dat ook is... ja dan vind ik toch ook dat we haar dat moment even moeten gunnen... want anders gaat ze gewoon niet meer. Uh, maar dan wordt haar leven daar niet vrolijker van. Hoe gaat het met, met het IJsjournaal? <laughs> Goed. Ik zit met Thijs van den Brink uh, uh, alweer helemaal in de startblokken. We hebben twee leuke gasten vanavond. Annette uh, Gerritsen, uh, de koningin van de 500 en 1000 meter. En Monique Zomers, uh, de weervrouw die komt. Want ja, de spanning loopt ontzettend op. En we hebben gezegd, we gaan door totdat de Elstede Tochter komt. Die komt iedere dag een dag dichterbij, hoe je het went of keert. Ja, doe uh, dooi ook helaas. Dus het gaat wel spannend worden. Ja, dus als het echt gaat dooien, dan hebben wij vrijdag de laatste uitzending. Uh, mocht het toch doorzetten, ja, dan, dan blijven we nog even op Nederland 1. Jongen, snel van. Blauwbloed, blauw bloed, dankjewel. Straks tussen met Thijs van der Brink in het ijsjournaal, 10 over half 5 op Nederland 1. Nu.nl heeft de nieuwe hoofdredacteur Wouter Baks. Hij is momenteel nog werkzaam bij Trouw en zal per 1 mei bij Nu.nl aan de slag gaan. Baks is de opvolger van Lauwers Verhagen, die vorig jaar vanwege een verschil van mening bij de nieuwsites vertrok. Hij wordt hoofdredacteur van de sites van De Volkshand, Trouw en Het Parool. Vanmorgen vertelde showbiz Evert Santegoets op Radio 538... dat De Wereld Draait Door naar een ander tijdstip verhuist. Volgens Santegoets wil Matthijs van Nieuwkerk dat het programma weer om 7 uur begint... in plaats van om half 8. Oorspronkelijk uit zijn tijd van DWDD. We hebben gebeld met Gerard Timmer van De Nederlandse Publieke Omroep... en hij noemt het verhaal complete onzin. De Wereld Draait Door blijft dus gewoon vanaf half 8 te zien. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles. Naar blokken. Het mediaarchief. Het ganze Nederlandse volk wacht in spanning op de persconferentie van de Vereniging. De Friese Alsteden vanavond. Giet it on. Op 2 januari 1997, om 11.17 uur 17 in de ochtend, werden de magische woorden gesproken door voorzitter Henk Koes. U hoort verslaggever Harman Roeland. Voorzitter Kroes verschijnt nu achter de tafel. Het zwarte dossier, dat is een draaiboek. Het groene boekje is zijn boek met aantekeningen. Dames en heren, welkom. Het gaat On. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e verreden. We hebben wel een groot knelpunt en dat is Sneek. We hebben vanmorgen dan ook nog met de rajonhoofden van Sneek overlegd. En het zou kunnen zijn dat wij uh, zodanig moeten regelen... dat gedurende de tocht uh, bussen worden ingezet... om uh, de rijders om Sneek heen te halen. Uh, maar we zullen alles op alles zetten om te proberen... de knelpunten daar ook nog op te lossen. De ijsdikte is daar nog... Uh, ...onvoldoende, maar wij meenden dat we niet meer dat uitstel konden overgaan... ...omdat komend weekend oplopende temperaturen zijn te verwachten... ...en dat het wel zo zou, ook de voorspelling ten aanzien van de ijs is... ...dat die uh, met zondag en het begin van de volgende week uh, zal gaan afnemen. Ja, net als nu in Balk waar toen dus ook knelpunten op de route, en toch ging het door. Nog tijdens deze persconferentie steeg het aantal telefoontjes in Friesland trouwens van 10.000 tot 25.000 per 5 minuten. Alno 2012 zal het mobiele netwerk wel overbelast raken als het doorgaat tenminste. Dit is Radio 1 Lunch. Vanavond gaat Jetske van den Elzen in haar programma Van den Elzen wacht op antwoord. Op zoek naar het antwoord op de vraag hoeveel macht tv-recessenten eigenlijk hebben. Daarvoor heeft ze in haar eigen programma dat laten keuren door Hans Bierenkamp van NRC en Jean-Pierre Gele van de Volksland. Jetske, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe was dat om zo voor de leeuwen geworpen te worden? Nou, dat was natuurlijk wel een bijzondere ervaring. <laughs> ik, uh, dit hebben we gedaan als experiment. Uh, het was eigenlijk begonnen uh, als volgt dat ik heb eigenlijk nooit echt een, een, een televisierecentie gehad in een krant. En, uh, nou, en met een nieuw programma uh, is die kans natuurlijk wel aanwezig. En uh, toen dachten we van, nou, wat nou als je een gesprek in dit geval kan aangaan met een tv recensent Wat is zeg maar? Uh, wat levert het je op? Wat doet het met mij? En wat het, is het effect van een mogelijke uh, van een re zeg maar, in de krant? Nou, laten we met het eerste beginnen. Wat deed het met je? Nou ja, het was natuurlijk vrij absurd ook... omdat je dan eigenlijk aan een tv recensent vraagt... van, goh, wat vind je van mijn programma? Nou, ze zijn natuurlijk over het algemeen heel kritisch. En uh, ja, dat, dat, dat gebeurde dus ook. Zij waren heel kritisch. En dan voel je natuurlijk wel dat er een soort spanningsveld is. Zij vinden het een beetje gek om dat aan jou te vertellen. Omdat ze dat normaal natuurlijk gewoon in de krant schrijven... en een stukje ja. schrijven. En nu tegenover jou zitten. Dus ze zien ook de reacties. Uh, maar aan de andere kant vond ik het ook wel... Heel bijzonder, omdat iemand echt even heel kundig naar je programma kijkt... en daar ook zijn mening uh, over geeft. Dus hij zegt wat hij van het programma vindt. Wat, dus de, wat, wat, wat vonden de twee heren van het programma? Uh, nou, ze hadden, een uh, ze hadden een paar dingen. Ze haalden uh, fragmenten uit het programma aan. Uh, nou, Je zei net dat het waren twee recensenten. En daar reageerden ze allebei... die haalden ze allebei aan. En daar reageerden ze allebei uh, anders op. En ze gaven tips, zeg maar, of iets... Uh, hun kijk, hun visie uh, op het programma... waar zij vonden dat er knelpunten zaten. Dus als we dan even naar het eerste deel gaan... dat zij hadden twee punten. We hadden de eerste twee afleveringen hebben we laten zien. Dus uh, de, de aflevering over de anti-rimpelcreme... en over uh, de katholieke kerk. Mm -hmm. En uh, bijvoorbeeld bij de katholieke kerk er zit één fragment in waarin ik heel eventjes emotioneel word. Dat, is, dat overviel mij ook, maar dat zit in het programma. Daar hebben we over nagedacht en dat hebben wij, daar hebben we voor gekozen om dat wel te gebruiken. Nou, zij haalden beide dat fragment aan. En um, de ene recensent zei van, ja, ik vind dat uh, heel gênant. Want uh, dat is weer, weer een bekende Nederlander die op televisie moet huilen. En ik zie bijna dat je de tranen eruit perst. Nou ja, dat ah, is ah. natuurlijk best wel... <laughs> ja, dat is dan maar toch werd, wel confronterend te horen. als nou ja, dus van het is echt een ding van bekende Nederlanders dat ze willen huilen op televisie. Yeah. Dus dan moet je hem ook wel even kunnen incasseren. Dus dat deed ik dan ook wel. Maar de andere recensent zei van nou, dat vond ik nou juist een moment. Uh, hij vond het wel ook een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar hij zei ja, dat is nou juist een fragment waarin we jou zien. En dat vind ik interessant. Maar hoe dus kom je, je erachter, wel... want dat is de centrale vraag in deze aflevering. Hoe kom je nou erachter wat voor invloed ze hebben? Nou ja, kijk, wat, wat ik een beetje uit verschillende gesprekken kan destilleren. is dat zeg maar de, het effectje. Het, het is een tweeluik, hè? Dus we hebben ook vorige week een aflevering gemaakt over de culinair recensent. En nu gaan we dus meer hebben over de tv-recensent. Wat zij zeggen, en dat is ook echt zo. dat effect van die recensie. is eigenlijk het grootst op de televisiemaker. Precies. Want wij zijn er natuurlijk het, hè, het hardst mee bezig. Wij, hebben daar, wij, ja. wij zijn er ook voor. voor of, dat soort precies, type. en alsof je liefdesbaby uh, lelijk schrijft. dan doet het enorm pijn. Maar als uh, Jean-Pierre Gelen, met alle respect. over de voice schrijft als hij het stom vindt, uh, kijken er nog steeds 4 miljoen mensen... Ja, dus het effect is dus het meest op de makers. En op voor de levens kan het gewoon een interessant uh, stukje zijn, vermakelijk stukje ook zijn. Maar de vraag is of zij dan daardoor niet naar dat programma gaan kijken. Nou, dat is natuurlijk moeilijk te checken, maar ik denk dat dat wel meevalt. Kijk, als een, een culinair recensent in een, in, een, in, een, uh, in een bijlage van een krant schrijft van... nou, dit, recensent, deze, dit restaurant heeft een min 4, dan zal dat echt effect hebben. Dan zullen mensen daar uh, minder snel gaan eten. Ook omdat als je gaat uit eten wil je dat het lekker is. Je betaalt ervoor, dus het moet goed zijn. Maar als een tv recensent zegt van nou, dit programma is, uh, ik noem maar wat, een blamage hier en hierom. Dan kan het zelfs voor een lezer een trigger zijn om juist wel te gaan kijken. Want hij gaat kijken en hij denkt, ja, als ik het echt niks vind, dan kan ik gewoon nog wegseppen. Uh, en dat doe, dat doe je natuurlijk niet bij een theaterstuk of ja. een film... Hè, waar, waar ik zelf ook echt uh, toch wel uh, uh, beïnvloed word door de sterren die erbij staan. Hè. Dus, de, dus het ja. aantal uh, punten wat iets okay. krijgt. Jetske, maar we dit, gaan het vanavond dat... allemaal zien. We gaan <laughs> zelf kijken voor je hele aflevering uit gaat, uh, uit gaat spellen. Het is denk ik spannend genoeg om te kijken. Het is vanavond te zien om, uh, op Nederland 2. Op 19.20 uur 20, 5, inderdaad. 5.30 half 8. Jetske, dank je wel. Mijn media gasten in het mediaforum vandaag zijn Jan Tromp, journalist bij De Volkskrant... en Joost Niemuller, journalist en blogger bij De Dagelijkse Standaard. Welkom heren. Mm -hmm. Even heel kort. Um, uh, Laurens Verhagen, daar had ik het net even over, um, is aangesteld als hoofdredacteur van de websites van De Volkskrant... van Trouw, Het Parool en De Morgen. De persgroep heeft dat gedaan. Ja. Uh, Jan, het is een baas boven een baas? Boven welke baas? Nou, jouw baas bijvoorbeeld van De Volkskrant. Uh, nee, kijk, uh, uh, Philip Remark is de hoofdredacteur van De Volkskrant. Het, het geprinte, gedrukte ding. En hij is tevens uh, algemeen hoofdredacteur. Dus ook van de website. Oh, dus dus Lauwers Vage valt weer onder hem? Uh, ja, die is gedele, gedelegeerd hoofdredacteur. Ik geloof dat het zo heet. Je hoeft niet, meer? het voelt wel een beetje aan als twee kapiteins op één schip, toch? Online en offline. Nou ja, ik, uh, ik vind het raar dat iemand dan ineens over drie kranten gaat op het op internet. Dat, dat... Vier? Ook ja. de morgen. Kijk eens aan. Dus ja. dat geeft eigenlijk aan dat, uh, dat die uitgever... De, uh, het bestaan van verschillende kranten niet zo heel relevant vindt. Ja, met mij even zo te zeggen. Uh, aan de andere kant begrijp ik heel goed... het uh, begint steeds meer door te dringen... dat internet echt een heel ander medium is dan het maken van een krant. Dus het dat vraagt is om, om een hele andere insteek. De oh. NRC is er al mee begonnen. Dat is... Ik ben er niet erg enthousiast over, maar uh, men is zoekende op dat gebied... en ja. men probeert uh, die, die, die kopers van die kranten vast te houden... dus door een ander product aan te bieden. En ondertussen denkt men reclame te maken voor die krant op het internet. Nou, dat gaat dus niet werken, kan ik je hm. Het internet heeft gewoon een hele eigen dynamiek. Heer, ik zal voor het zo meteen verder praten. Ja. Eerst even de hoofdpunten van het nieuws horen van Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Het gaat over ijs. Op het traject van de Elfstedentocht is voor het eerst een dikte van 15 centimeter ijs bereikt. De dikte die nodig is om een Elfstedentocht te kunnen rijden. Blijkt uit metingen in de rayons Bartleheim en Beerdaard. In Bartleheim wordt tussen de 11 en 15 centimeter gemeten. En iets noordelijker in Beerdaard 14 à 15 centimeter. En in de andere rayons blijft de ijsdikte steken tussen de 8 en de 13. Nederlands kampioenschap Schaatsen op natuurijs bij de vrouwen is gewonnen door Yvonne Spicht. Ze kwam alleen over de finish in Emmen. Tweede werd Riks Meijer en het brons was voor Carla Zielman. De vrouwen reden 70 kilometer. Wedstrijd voor de mannen wordt vanmiddag gehouden en gaat over 100 kilometer. En de politie gaat voor elke club in het betaalde voetbal een top 10 samenstellen van hardnekkige hooligans. Alle gegevens van Van Dalen komen in één databank. En lopen ze tegen de lamp, dan worden ze op dezelfde manier aangepakt als notoire veelplegers. Dat is afgesproken door minister Opstelten, de gemeenten, de KVB en het OM. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is nog op veel plaatsen in het land bewolkt en het vriest overal licht. Alleen in het zuidoosten en uiterste oosten is lokaal de zon te zien. Nou, vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Alleen in het noorden blijft de bewolking langer aanwezig. De middagtemperatuur die ligt rond uh, min 1 à min 2 graden, dus het blijft uh, overal licht vriezen. Voor het gevoel is het overigens een, een stuk kouder, want er staat een straffe wind. Die komt uit het oosten, is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Nou, later vanmiddag neemt de wind wel wat in kracht af, dus wordt het een stukje aangenamer. Vanavond in vannacht, dan is het uh, droog, klaart het verder op en het koelt uh, af naar een graad of 10 onder 0. Dus weer een flink koude nacht. Morgen donderdag begint de dag helder. Maar raakt het in de loop van de ochtend wel weer bewolkt? S'middags volgt vanuit het noorden een klein beetje sneeuw. Nou, in de kustgebieden komt het overdag net tot dooi. In de rest van het land blijft het enkele graden vriezen. Nou, tot en met zaterdag blijft de vorst in het land. In de loop van zondag vindt dan een dooi aanval plaats. En daardoor uh, gaat het de dagen daarna overdag licht dooien. In de nachten is er overigens nog wel kans op lichte vorst. Dit is radio 1 Lunch. Het Mediaforum. Met Jan Tromp, journalist bij de Volkskrant... en Joost Niemuller, journalist en blogger bij de dagelijkse Standaard. Het klinkt wel vijandig, eigenlijk. Een dooiaanval. <laughs> ja. Nou ja, ik, ik, ik ben bang dat het uh, inmiddels zo uh, wordt ervaren... door uh, bijna 16 miljoen Nederlanders. Ik hoor je geen, geen enkele passie voor schaatsen. En geen nee, enkele passie nee, voor NLT. Nee, nee ik moet er niet aan, uh, aan denken dat ik dat zou kunnen. Um, het schaatsen bedoel je of het ja. leuk vinden? Nou, het leuk vinden kost uh, ook steeds meer moeite. Ik bedoel, ik geloof wel dat het een groot evenement is. Maar het wordt boven zichzelf uh, uitgetild door uh, de golven van hysterie. Waarmee het langzamerhand uh, gepaard gaat. Als ik ochtends wakker word, dan moet ik weten als eerste... hoe dik het ijs is bij Balk. Nou, er gaan dagen voorbij dat ik niet wil weten hoe dik het ijs is bij Balk. En in de tussentijd is een dictator in Syrië bezig zijn volk te bombarderen en te laten uitmoorden... Uh, staat Israël op het punt een oorlog te beginnen tegen Iran. Maar wij behoren te weten hoe dik het ijs is bij Balk. Joost, is dit soort, dit, dit, dit soort momenten van, van toegepast autisme niet heerlijk eigenlijk? Dat als land even de andere kant op kijken en heel erg zijn, bezig zijn met inderdaad iets heel kleins, misschien... Althans, het is ja, geweest. nou, kijk, op zich is het natuurlijk niet klein. Ik denk dat Jan het ook wel met me eens is. Dat het natuurlijk, als het gaat om uh, een gevoel van saamhorigheid. dat het natuurlijk een enorme rol speelt voor zo'n land. Hè. Net als al die berichten over de koningin. Zo spelen dit soort berichten ook een rol. Hè. Uh, gaan we het doen of gaan we het niet doen? En, uh, het is een beetje vergelijkbaar met voetbal. En het leuke hiervan is dat het dan toch een iets minder commercieel karakter heeft. Dus dat, daar valt Tot allemaal. Ja, Mooi, Jan, okay. is toch ook wel dat, dat wij gewoon weer één zijn op zulke momenten. Dat de media dat toch ook uitstralen. Wij, wij zijn gewoon één. Ja, maar, één. maar, maar, maar, ja, maar aan het begint het... wel steeds en... lachwekkender te worden aangezien het steeds duidelijker wordt dat die toer dat, ja, dat gewoon niet doorgaat. Dat het niet doorgaat. Op Twitter zie ik nu al de 11-meter-tocht ja. langskomen. En dat ja. is inderdaad waar het ja. volgens mij om gaat. Maar komt? Komt? denk je dat het niet komt? Nee, kijk. Ik bedoel, ik zie dan van een enthousiast Rayon-hoofd. die zegt: we hebben alleen nog maar een nachtje van 18 graden vorst. en dan komt het allemaal goed. Nou, kijk even naar de cijfers: en geen 18 jaar? Komt er het, nog 18 graden voor? Het zit er niet in. Maar dat, dat is dat is wat me wat pessimist me. Hier. Nee, ja, nou, zie je. Dus dan ben je dan ben je ogenblik, dat is wat ik bedoel geloof ik. Dan ben je ja. ogenblikkelijk een, een pessimist. Je bent een afvallige omdat je het uh, nationale sentiment Precies. niet volhoudt. Tot in het absurde. Nou, ik haak net iets eerder af als je het niet erg vindt. Het, het is je vrije recht, maar het, het is wel jammer, ja. Dat je afhaakt. Nee, maar het is wel iets prachtigs dat, dat. Misschien. Kijk, jullie zeggen het gaat er niet komen, maar misschien gaat het er zaterdag komen, misschien zondag. Laatste moment waarschijnlijk dat het kan. Ja, maar kijk nou even naar die temperaturen. Ik, ik zit even <laughs> te kijken naar de telegraaf. Maar Joost. Morgen wordt het 0 graden overdag. Dat gaat dus niet helpen. Nou, daarna wordt het min 3, min 2. En dan zondag misschien nog min 1. En die nachttemperatuur, nou, alleen de nacht van vrijdag, staat dan op min 10. Nou, dat zou nog wat. Vannacht is er een halve centimeter bij. Ja, maar op, ik word helemaal zacht van jou. Ja, maar ja, maar dat, je, het zal het bal niet redden. Maar los, los daarvan, is al... er is toch nog net iets meer aan de hand. In ons eigen land, in de Zeker. wereld. En het evenwicht raakt Jan, Zoek. ik ga heel even volhouden. Dan, dan, ga ik, dan, dan, dan laat ik los. Want het is ook politiek gemaakt, dit hele verhaal. De PVV probeert er volgens Pauwnieuws Nieuws een slaatje uit te slaan. door ervoor te pleiten dat we een dagje vrij moeten krijgen als de tocht wordt geluisterd. Weet je gehouden. dat? Eens seconde, even ah. een klein stukje. Maar wanneer dat wat slim om zo de zetels bij de SP weer terug te halen met de Elfstedentocht. Nou, daar was het niet voor bedoeld hoor. maar het is toch een hartstikke leuk idee. Het is, uh, wat is het? 15 jaar geleden dat de vorige Elfstedentocht is gehouden. 1997 volgens mij. En uh, nou ja, het is een nationale uh, feestdag, wat mij betreft. Ja, heren? Ja, maar kijk, het is natuurlijk. In, in het klein, maar zeggen, zien we in dit programma hetzelfde. De microfoon gaat open zodra we iets te zeggen hebben over de elf toch? Zodra ik bijvoorbeeld. Uh, de de Volkshandel was zo dapper om te openen met Griekenland. Dat is natuurlijk het grote ding momenteel. Ja. Het journaal uh, op, om acht uur had. Ze uh, was, absolu was absoluut niet in staat om die hele Griekenland-situatie ook maar enigszins in context te zetten. Alleen maar een beetje rellerig nieuws over Kroes. Maar ze konden helemaal niet brengen dat er op dit moment Grieken continu in vergadering zitten. Die vergaderingen eruit stellen. Dat, als je het hebt over deadlines, dat zijn de werkelijke deadlines. Waar we allemaal. Dit, het gaat niet over iets in Griekenland, het gaat over onszelf. Het gaat over onze eigen portemonnee. Het is het nationaal nieuws. En wat dat betreft ja, vind ik wel dat, dat de media gewoon gigantisch falen op dit moment. Dankjewel, Joost. Ik denk, volgens mij heeft Jan Trompen niks meer aan toe te voegen. De Mediacode, laten we het daarover gaan hebben. Die, uh, dat is een afspraak tussen het Koningshuis en de journalistiek. Niet altijd vrijwillig, want als je je niet aan houdt... dan krijg je uh, tikken op de billen, zal ik maar zeggen. De Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft uh, geoordeeld... dat een klacht van prinses Carolien van Monaco uh, um, uh, ten onrechte was. Het ging over gepubliceerde foto's. Uh, maar op dat voorval van die foto's is die Mediacode in Nederland gebaseerd. Ja, ik geloof het wel. Dat was het vertrekpunt voor de FVD om te zeggen... Ja. Nou, wij, ja. gaan dat, wij gaan ja. nu afspraken maken met... Uh, want wij ja. willen dit soort toestanden willen niet hebben. Ja, het had geen wettelijke onderbouwing of zoiets, hè? Nee. Het was meer zo dat ze nee. denken van... Nou ja, dat... nou ja een afspraak. En, uh, uh, uh, uh, uh, de journalistiek wordt een worst voorgehouden. En uh, als je hapt, dan verplicht je je tegelijkertijd tot uh, terughoudendheid op andere momenten, andere uh, terreinen. Het is erg omstreden binnen Volkshoofd de, uh, de journalistiek. Ik geloof dat de jongens die voor ons uh, de, uh, het Koningshuis doen... dat die wel die code uh, in acht nemen. Omdat het hen het, het voorrecht, het voordeel uh, verschaft... van wat dan genoemd wordt enkele persmomenten uh, per jaar. Je mag niet uh, daarover uh, publiceren. Je verrijkt uh, je eigen geest en dat kan in achtergrondstukken... Uh, van pas komen. Maar ik ben, ik ben daar geen voorstander van. Eigenlijk principieel onzuiver, toch? Zo'n afspraak? Nou ja, het gaat me nog niet eens om de, uh, om de principes. Het gaat mij om de praktische uh, zin ervan. Uh, ik zou veel liever. Ik heb een aantal jaren uh, royalty voor de volkskrant gedaan, het Koningshuis uh, gevolgd. En ik vond het heerlijk om, om uh, mijn eigen ruimte te scheppen. En vooral niet gebonden te zijn aan afspraken. En de RVD is eerlijk gezegd een doodsbange uh, organisatie in uh, kwesties van, uh, van uh, monarchie. Dus ja, om daarmee afspraken te maken, liever niet. Joost, wat denk je dat er gaat gebeuren met deze mediacode nu? Ja, kijk, het is natuurlijk um, het is big business, hè. dat moeten we niet vergeten. Het gaat ook om die roddelbladen. Ja. En als die op een gegeven moment een interessante foto hebben, dan uh, zal, uh, dat zal die oplaag enorm doen vergroten. Zeker als het een interessante periode aankomt. Op dit moment is het helemaal geen interessante periode. Want uh, er is nog niemand uh, aan het daten bij die kinderen. Ze zijn allemaal nog te jong. Uh, het enige wat speelt is, is wanneer gaat de koningin aftreden. Nou ja, dat verhaaltje dat komt ook elk jaar terug. Maar daar valt qua foto niet veel te halen. Maar heeft die code zin, wat jou betreft? Um... Ja. Zin, ja. Kijk, het heeft duidelijk zin voor de, voor de vrouw die vandaag de, de Machiavelli-prijs in ontvangst neemt. Dat is namelijk Maxima. Eh, die begrijpt heel goed hoe je moet communiceren met media. Dus vandaar dat ze echt ook die prijs krijgt. Uh, ik stond een stukje in de NSNX dat eigenlijk de RVD die prijs had moeten krijgen. Want uh, dat bedrijf werkt natuurlijk gewoon heel goed. En wat dat betreft is het een veel grotere, hè? als je ziet hoe voorlichting, hoeveel geld die krijgen en hoe weinig ja. geld journalistiek. Dat speelt hier dus precies ook. Dus het is zin, zinvol voor de Oranjes. En het is ook een beetje zinvol voor de uh, weinig machtige media die, die de snippers moeten oppakken die ze krijgen. In de pers stond vandaag een, een artikel over de snelheid waarmee het kabinet vragen beantwoordt, met name van de PVV. Het ja. is het dag de pers opgevallen dat de kamervragen met name van de PVT, PVV bijzonder snel beantwoord wordt. Ja, de, het was mij niet opgevallen, maar ik, ik heb het uh, verhaal gelezen. En het lijkt waar te zijn. Uh, het kabinet wil er heel snel uh, uh, vanaf. En uh, dat komt doordat, de, nou, veel vragen hoor, maar bij uitstek die van uh, de PVV zijn vragen naar de bekende weg. Die vragen eigenlijk, dat komen niet voort uit brandende nieuwsgierigheid maar zijn vragen uh, nou, kom, die ter een... bevestiging en het kabinet. Nou, soms gaat het wel ergens over. Tenminste die die die, die de, in Duitsland waar een verwijzing verwijzing werd gemaakt naar een folder waarin de PVV aangepakt werd. Ja. Dan moest onmiddellijk moest de ambassadeur erop af. Uh, dus dus het is niet alleen nou, maar dan moest ogenblikkelijk de ambassadeur erop af. Kom op, maar uh, de PVV stelt die vragen als als stoken brand. Om, uh, om daar een aantal weken meer weer mee vooruit te kunnen. Dus het, uh, het kabinet maakt met die snelle uh, beantwoording duidelijk... dat men uh, daar niet in trapt. en dat men uh, de gaten mee afveegt. Gelijk weg ermee. Maar ze zeggen wel vaak ja. Het is niet zo dat nou, ze de gatten ze mee nee, afvechten qua inhoud. Die, die, de, wat ook opvalt is dat de beantwoording van die vragen... die zijn... Uh, die is bijzonder sumier. Als het maar even kan, wordt er beantwoord met een enkelvoudig ja of een enkelvoudig nee. Joost, is het inderdaad uh, het gat ermee afvegen? Nou, uh, is er is natuurlijk sprake van elke maandagochtend zit uh, Rutte met Wilders aan... en uh, worden de komende kwesties doorbesproken. Uh, uh, Rutte begrijpt dat Wilders zijn momentje aandacht wil hebben. Wilders wil het kabinet niet laten vallen en stelt vervolgens vragen die er eigenlijk niet toe doen... maar die er wel toe zou kunnen doen. Hè? Dus als zij het kabinet wel willen laten vallen... er zijn een aantal kwesties op met de koningin geweest... waar als hij daarop had doorgesproken, was het natuurlijk een heel, heel uh, brandbare kwestie geworden. Die kwestie met, uh, is, is het kabinet in oorlogstijd schuldig geweest aan de holocaust... had natuurlijk een brandbare kwestie kunnen zijn. Ja, als ze, dus inderdaad, we debat een debattenpouder laten volgen. Klaar. Nou ja, PVV... bij, bij uitstek die, die, die vragen van, uh, van Wilders over de monarchie... daaraan heeft hij op een lelijke manier zijn vingers gebrand. Ja, ja, maar, uh... Die vallen niet goed... Bij zijn achterban. Nee, dat klopt. Maar uh, uh, hij, hij, kan ook niet door. hij kan ook niet doorpakken. En uh, dat is het probleem wat hij heeft. Dus oh. kijk, als hij in de oppositie was... dan had hij uh, er een debat op kunnen laten. En dan had hij het erop aan kunnen laten ja. komen. En nu durft hij dat niet. Dus oh. daardoor worden die vragen ook steeds zinlozer. Joost Niemeller, journalist en blogger bij de Dagelijkse Standaard. En Jan Tromp van de Volksstand, Hartelijk dank. Graag. Dit is Radio 1. Lunch. De Nationale Nieuwsquist van Lunch gaan we op zoek naar de nieuwscanner van deze week. Vandaag met Rob Herding, werkzaam in Utrecht. Welkom. Ach. Moet ik moet zeggen dat het heel bijzonder is dat je hier bent. Want de kandidaat die je zou komen, die heeft ze vanmorgen ziek gemeld. Dat en via, had je begrepen, op, ja. op Twitter was jij zo sportief om je aan te melden. Dat ja. betekent dat je weinig voorbereidingstijd hebt gehad. Dat zeer weinig, ja. Is wel even de moeite waard om te benoemen. Uh, maar dat we het zeer waarderen dat je hier bent. Ik doe het best. Je bent de universitair hoofddocent aan de Universiteit in Utrecht. Welk vakgebied? Farmacie. Uh, en dan met name doen wij geneesmiddelenonderzoek naar uh, bijwerkingen en werking van geneesmiddelen in echte patiënten. Dus uh, patiëntenonderzoek. En een specifiek gebied? Qua uh, vooral uh, psychiatrie en, en psychiatrische geneesmiddelen. Kijk eens aan. En daar gaat een hoop geld in om. In er gaat een hele hoop geld in om, ja. Zeker. Dus des te belangrijker is ja. dat werk. Goed, als het je lukt om de nieuwskender van deze week te worden... dan win je 300 euro. En ik hoop dat dat van tevoren tegen je gezegd is. En anders bij deze, de hoogste score staat op 150 punten. Nou, ik doe mijn best. Ik hoop dat het je lukt. De eerste ronde ga ik een aantal vragen aan je stellen... en daarmee bepalen we jouw nieuwsfactor. Veel succes. De nationale nieuwsquiz. Europa heeft altijd gezegd dat het opnieuw invoeren van de drachme. dramatische gevolgen zou hebben voor de euro. Dat is helemaal niet waar. Ze moeten bezuinigen. Doen ze dat niet, dan is een vertrek van Griekenland uit de euro helemaal geen ramp. Ik hoop dat Griekenland zich realiseert uh, dat zij alle afspraken die ze gemaakt hebben met de rest van Europa moeten nakomen. Er wordt steeds gezegd. als je één land laat uitstappen of vraagt om uit te stappen. dan stort het hele bouwwerk in. Maar Dat is gewoon niet waar. Met alle ijsgekten zouden we nou bijna vergeten... dat Europa nog in crisis verkeert en dan met name Griekenland. Wie zei gisteren in een interview in de Volkskrant... dat als Griekenland de eurozone zou verlaten... er volgens haar geen man overboord is? Dat was Nelly's met Kroes. Ja. ja, Nelly Kroes. Ja, Kroes. Ja, ja, dat alleen. is goed. Ja, Ja, Kroes. Nee, dat is goed. Ik ben een beetje... En minister Jan Kees de Jager heeft dat beaamd. Welke partij stelde naar aanleiding van het gesprek met Kroes... kamervragen aan minister De Jager... De PVV. Dat klopt ook. Ja, die partij zou het liefst zien dat we per onmiddellijk stoppen... met steun aan Griekenland geven. Dat is goed. Um, ik lees u nu een kop voor uit een krant van vanochtend. En de vraag is, waar gaat die kop over? U krijgt drie mogelijke antwoorden. Van woestijnroos tot verraadster. Gaat het over 1 Ayaan Hirsi Ali... schrijft een kofferstory van een prestigieus Amerikaans tijdschrift. Gaat dit twee over oud-model Talita van Zon... ze moet voor de rechter verschijnen... Of gaat het drie over de vrouw van president Assad van Syrië? Zij is niet meer zo populair. Ik denk dat dat C is. Ik denk dat dat goed is. Ah, ja. goed. Van woestijnroos tot verraadster, dat staat op de oh, First Lady. Asma al-Assad. Ze werd ooit bezongen als woestijnroos. Eh, en een streepje licht in een land vol schaduwzijden. Ja. Eh, maar inmiddels is ze verwoorden tot verraadster... die het lijden van haar volk ontkent, schrijft eh, de Volkskrant. Dat is dus goed. De vierde vraag. Um, het geweld in Syrië blijft maar aanhouden. Eén land denkt dat er nog steeds een diplomatieke oplossing mogelijk is om een eind te maken aan het geweld. Met die boodschap ging de minister van Buitenlandse Zaken van het land gisteren naar Damaskus. Welk land bedoel ik? Hmm. Nou, ik doe een gok en zeg Rusland. Nou, dat gok, gok je goed. goed. Ja. ja, Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, die is gisteren zijn een ontvangen. Vier om vier, gaat goed. Um, ik laat je een fragmentje horen en de vraag is, wie is hier aan het woord? Ja. Wij bellen elkaar en we zeggen, weet je wat? Laten we gaan rijden, laten we samen de oh. wedstrijd gaan rijden met een ploeg. En als dat kan, hè, als het kan. Dus wij hebben contact gezocht met de KNSB en, dit is, en die waren ook enthousiast. En dit is echt puur uit enthousiasme en liefde voor de schaatsport geboren. Dat is Tuiterd, uh, Mark Tuiterd. Hartstikke goed, dat ja. klopt, ja. Hij is niet hier eens even blij met de nieuwe ploeg die nu met uh, nee, de van ja. de sponsor KPN is gevormd. De zesde vraag. Ondertussen wordt er overal druk geveegd... om het ijs voor een mogelijke Elfstedentocht sneeuwvrij te krijgen. Het leger wordt zelfs ingezet. De vereniging verkent nu ook een alternatieve route... om het slechte ijs bij Balk te mijden. Over welk meer zal er dan worden geschaatst? Dat zal dan over de flussen moeten, denk ik. Het komt er allemaal uit alsof het zo bedoeld is. <laughs> en het is ook zo bedoeld. Dat klopt. De flussen zou een alternatief kunnen zijn. Zes punten. De laatste vraag, daar kun je er nog vier bij verdienen... Uh, je krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is: wat bedoelen? Als je het uh, antwoord denkt uh, te weten, dan zeg je stop. Maar denk wel goed na, want uh, je krijgt geen herkansing. 4. Ik ben voor het vervolg. 3. Dit is het laatste jaar dat ik niet verplicht ben. 2. Mijn digitale versie Stop. Bracht... Dat zal de CITO-toets zijn. Ja. Dat antwoord is goed. Uh, nou, Kijk even naar de jury hoe we hiermee omgaan. Uh, ik zei het je zeven punten had, maar je had zes punten. Ik ben, had het slecht in de hoofdrekening. Dat betekent dat jij uh, op een totaal van acht punten uh, uitkomt. Um, en dat jij zometeen er negen, goed moet hebben om over die score heen te gaan. Maar dit is een, is een hoopvol begin. Heel goed. goed. We gaan zo verder. Werkweek. Deze week met Henk Angenent, trainercoach van het Wadero-Schaatsteam uh, en daarnaast nog een uh, gratis bedrijf. Wat eigenlijk de eigen hoofdtak is uh, het fokken en het opleiden van uh, springpaden. De generale voor het NK van uh, dit moment werd gisteren gereden tijdens een wedstrijd over 80 kilometer. En vandaag zal voor de ploeg van Angenent blijken of het spreekwoord over een slechte generale echt waar is. Terwijl hij op het ijs zijn schaatsers in de gaten houdt... blijven de telefoontjes gewoon komen met steeds die vraag... komt-ie of komt hij niet? Aan het begin van deze week zei hij nog van wel. Maar nu... We Hebben er, er drie hier zitten? Joch, Sjaak en Peter. Oh, mooi. Ja, maar de finish is nog niet, hè? Nee, dat maakt niet uit. Hou, oh, dan komen we er nog een groepje aan, zie je? Met een hangen, hè? Laat het eerst eens 12-13 zijn op het moment dat ze hem uh, zeg maar uitroepen. Maar goed, als het 7 is is gewoon echt te weinig. Dan houdt het gewoon op. Nee, nee, zo gaat het niet hard. Nee, ik, uh, nou ja, het is niet door. Want ik, uh, ik, ik vrees wel. Ja, ja jammer. Er hebben natuurlijk een aantal uh, uh, ploegen die uitstekend vertegenwoordigd is in die uh, kostproef. En die beginnen elkaar een beetje de vlieger af te vangen. Ze zat er gewoon veel zin in. En je ziet gewoon dat ze eigenlijk alleen maar steeds beter gaan rijden. En, uh, en, en dat ze, uh... het werd allemaal nog gesprongen. Eerst alles en toen lekker uh, tempo gedrukt. Eet ja. naar binnen, ja. jongen. Ga lekker naar binnen, joh. Hupsakee. keek. Ja. Ja, als je gewoon lekker blijft rijden, dan uh, ja. kan ik nog lekker wat gaan beteken. Gaan binnen. Ja. Ja. Zie je Pieter anders eigenlijk, tenminste van de ploeg, die stapt nu af. En dan is hij gewoon toch enthousiast en, en, en, en ja, gewoon hup, gezond. En uh, klinkt goed. Daar ben ik blij om. Ja. hè. Ja. goed. Ja, maar de rest zit nu bij elkaar. Bij. Ja, bij elkaar ja. Ja. Ik, ik ben wel iemand die, uh, die, die snel beslissingen neemt. Ik ga niet, uh, niet, uh, ik ga niet te lang zitten treuzelen, want dan krijg je meestal alleen maar meer ellende. En dan maak ik hier wel eens een keer een te snelle beslissing. Maar uh, over het algemeen ben ik wel van overtuigd. Uh, je, je, je luistert en je, en, je, en, je, en je trekt je conclusie en je zegt van zo gaan we het doen. En ik ben daar wel heel street in. En uh, ja, sommige mensen hebben er wel eens moeite mee. Maar over het algemeen uh, pakt het wel goed uit. Kinderen is heel anders. Dat is veel moeilijker, dat is heel gek, maar dat is gewoon, daar ga je heel anders mee om. Maar ja, goed, ik, ik, het is ook moeilijk voor mezelf. Omdat je toch ook wel heel vaak heel veel van huis bent. En ik ben wel heel graag met de kinderen bezig. Ik, ga proberen, ik probeer wel bijvoorbeeld elke zondag altijd even te gaan zwemmen met die kinderen. Maar dat is Ik ben wel een doende met mijn vader. Ik ben niet iemand die uh, spelletjes of zo is, is dan weer wat moeilijker. Dat vind ik ook af en toe wel leuk. Maar ja, dat is vaak net de spelletjes doen die ik niet leuk vind bij wijze van spreken. Maar uh, ja, boekjes lezen en zo. Dat ze dingen naar bed brengen. Dat vind ik heerlijk. Oké, okay, dan en heren, Het lijkt of het restant aan het terugkomen is. We gaan bellen voor het slot. Ja, ze zitten nu met acht man. Ze zitten met vier man bij. Ja, dat zegt niks natuurlijk. Dus het wordt echt spannend. Oh, god. Ah, kut. De man van Prado, een duo. Ja, die laatste waren het jonge finishers komen die knikken. Ja, Sjaak zit van hartstikke goed. Ja, is... Ruud zat hartstikke goed. Ja, nee, Sjaak en het jaar konden ze boven. Nee, Sjaak en Ruud ondersteboven. Nee. Ja, ik bekeek me uit het is heel veel Nieuw Ja, omdat harders, ja, om harders, harders die hard snijdt Sjaak. Gewoon weggeven deze. Ja, dat kan je wel Ze lopen gewoon te klooien en ze rijden elkaar ondersteboven. Ja, dat is natuurlijk gewoon stom. Ik bedoel, zo'n kans mogen ze gewoon niet weggeven. En ik heb er wel een mening over en die zeg ik ook wel vanavond. Ah, het is gewoon jammer, dit draait niet meer terug. Dat is gebeurd. Jammer. Dit was de finalenkoping van de ronde van Buurtsland. Op de super wet krijgen. Pak je ook maar een pastaatje, Jenk. Ja, ja. Moet er nog groeien. Nou, we nemen maar een beetje spaghetti. Ik eet maar me wat met de jongens mee. Want de kans dat ik nog wat eet zeg maar, tussendoor is, is, is, is klein. Ja. Dan sta je straks 2,5 3 uur op het ijs en dan krijg je nog koud omdat je honger hebt. En, uh, ja, die jongens hebben van gisteren denk ik heel veel geleerd. Ja, dat ze het gewoon echt gewoon samen moeten doen en, uh, en goed moeten communiceren. En vandaag uh, okay. gaat het gewoon gebeuren. Absoluut, zeker weten. Dat is dus pas daar vanmorgen om 11 uur. En of er vanmiddag gefeest of getreurd wordt... na in NK hoort u straks. De reportage werd gemaakt door Maarten Blummers. We gaan de tweede ronde spelen van de Nationaal Nieuwswisser. Rob Heerding zit nog steeds bij me. De nieuwsfactor hebben we vastgesteld op 8. Uh, ik zei al, dat betekent dus 19 vragen die je goed moet hebben... in 90 seconden tijd. Dat wordt wel doorwerken. Zeker. Ja, maar ik zal mijn best doen om het zo snel mogelijk te doen. Als je het niet weet, roep je pas. En dan gaan we door naar de volgende vraag. Komt ie? De nationale nieuwsquiz. Welke Amerikaanse politicus heeft de afgelopen drie Republikeinse voorverkiezingen gewonnen? Dat was Centorum. Goed, welke stad krijgt een homovriendelijke wooncomplex? Pas. Den Haag, een de veiling in Londen, heeft een schilderij van welke Nederlandse schilder meer dan 12 miljoen euro opgeleverd. Van Gogh. Klopt. De onderzoeksraad voor Veiligheid mag het eindrapport over de brand bij welk bedrijf definitief openbaar maken. Ehm uh... Chemiepak. Is goed. Het café van welk krakersbolwerk in Amsterdam mag toch weer open? Frankrijk. Is goed. Argentinië gaat zich bij de Verenigde Naties beklagen... over de Britse militarisering van welke eilandengroep? De Falklands Is goed. Dierenrechtenorganisatie PETA heeft namens wat voor dieren... het Amerikaanse pretpark SeaWorld aangeklaagd? Zeeleeuwen. Orka's fout. Ja. Een raad zit in Lelystad. Van welke partij is ze omdat hij weigert zijn raadsvergoeding in de partijkassen te storten? Bestort... SP. Is goed. Tegen welke ex-premier komt een vierde proces? Pas. Berlusconi, de PvdA ja. staat erop dat wat voor kaart langer geldig wordt? De ID-kaart. Is goed. Wie krijgt in Groot-Brittannië een groot jubileumconcert aangeboden? Uh... Uh... Snel aan ons pas, pas. Koningin Elisabeth, ja. de SP en D66 willen een openbare hoorzitting... over de problemen bij welke woningbouwcorporatie? Vestia. Is goed. De premier van welk land heeft in een interview gezegd... dat inwoners moeten doorwerken tot de 75 ste uh, Frankrijk. Ja. Zweden. Zweden. Ja, ja. <laughs> Je hebt het eigenlijk heel mooi en zorgvuldig gedaan. Maar dat ging wel ten te koste van de kwantiteit. ja. Niet snel genoeg. Dus, uh, nou ja, het, je hebt het eigenlijk prachtig gedaan. Je had uh, hoeveel goed, denk je? Ik heb niet geteld. Nee. Acht. Acht. acht nou, dus dus te weinig, te weinig ja. voor een week overwinning. Maar ja. uh, meer dan voldoende om het met uh, opgeheven hoofd van nou, de pand te verlaten. Je hartig. had er acht goed. Totaal score 64. Ik wil je hartelijk danken dat je er was. Dank je wel. Straks na 1 uur neemt de NOS het van ons over... want om half twee begint het NK-marathon schaatsen op natuurreis. Voor de heren, de werklunch in Stam.nl vervallen dus... maar geen dag zonder stelling voor Stam.nl. U kunt via internet reageren en wel op de volgende stelling. Bij te slecht ijs moet de Alstede-tocht alleen doorgaan voor wedstrijdrijders... Ze roppen of we ronden daar. Dubbeltje op zijn kant. komt hij er of komt hij er niet? Alle scenario's worden bekeken. Het dorpje Balk eventueel uit de route halen is er één van. De stelling dus waarop je kunt reageren op internet. Bij te slecht ijs moet de Elfstedentocht alleen doorgaan voor wedstrijdrijders. Vandaag dus alleen digitaal op onze website www.standpunt.nl of twitteren: hashtag standpunt. En zijn wederdienende is er morgen weer een stand.nl. Dank voor het luisteren. Zometeen de NOS met het uitgebreide NOS-journaal. NCV is er vannacht weer met Kaas Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.